Goedemiddag, ik ben Jasper Stadts en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gisteren werd opgepakt na het dodelijke ongeluk in Oud-Gastel zit nog vast. De man van 27 uit Roosendaal reed met vrienden in een gehuurde Mercedes en botste op een andere auto. Twee vrouwen, een meisje en een jongetje die in die auto zaten kwamen daarbij om. Een meisje van 9 werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels aanspreekbaar. De opgepakte bestuurder heeft geen alcohol of drugs gebruikt, maar wordt wel verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De politie is nog druk bezig met het onderzoek. Op dit moment zijn collega's een uh, ja, 3D-foto's aan het maken van die plaatsdelict. De twee wrakken van de auto staan er ook nog om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vanochtend heeft er ook een drone gevlogen om ook beeld te maken. Daarna wordt het onderzoek ter plaatse afgerond, maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Het hele onderzoek gaat nog zeker een paar weken duren. Vier mensen zijn opgepakt na de vondst van 2000 kilo illegale waterpijptabak. Het lag in een pand in de buurt van Ede. De verdachten hebben allemaal geen vaste woon- of verblijfplaats. Over een uurtje dan start de Indiëherdenking in Roermond. De soldaten die omkwamen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog worden dan herdacht. Die oorlog duurde van 1945 tot 1949. En de herdenking vandaag is een bijzondere, legt mijn collega Christian Pauw uit. Er worden kansen gelegd en er zijn toespraken, onder andere van premier Rutte. En daar zullen veteranen scherp naar luisteren... omdat het voor het eerst is dat Rutte over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog spreekt. Sinds het rapport over het extreme geweld door Nederland... Nederland uitkwam eerder dit jaar. De soldaten vermoorden en martelden burgers. en staken hele dorpen en steden in brand. En al die tijd werd deze informatie dus onder de pet gehouden. De soldaten zijn ook nooit op de vingers getikt. En in Zandvoort zit de laatste trainingsronde van de Formule 1 erop. Verstappen ging er in zijn eerste ronde met gierende banden vandoor. en reed een stuk sneller dan gisteren. Ook vandaag zijn er weer tienduizenden fans bij het circuit. Maar de dag verloopt tot nu toe zonder grote problemen. Alleen mijn, alleen mijn tankstation is er ingegrepen, zegt de burgemeester. Die op zich een mooie actie hadden bedacht om voor heel weinig geld benzine aan te bieden. 1,11 euro, 11, begrijp ik. 1,11 euro, 11, ja. Dat trekt dan op dat moment heel veel auto's aan. En als dat staat net in het, ja, in het gebied is waar ook de calamiteitenroute doorheen loopt... is dat ingewikkeld. En uh, nou, gelukkig uh, is er snel op ingespeeld, dus het is daar ook weer afgezet. Maar ja, dat zijn de kleine dingen waar je gewoon tegenaan loopt... Op, Dagen als dit. Straks om drie uur dan is de kwalificatie... en dan weten we ook wie er morgen op pole position start. Het weer veel zon en warm, 24 tot 27 graden. Later vanmiddag en vanavond is er in het zuiden wel kans op een bui. Morgen opnieuw veel zon en warm. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege de Grand Prix dit weekend in Zandvoort... zijn de N200 en de N201 grotendeels dicht. Hou daar rekening mee wanneer je op gaat... Bezoekers aan de Grand Prix wordt geadviseerd om af te reizen via het openbaar vervoer of met deelvervoer. Daarnaast ook nog bijzonderheden op het spoor, want tussen kwart voor twee vanmiddag en half negen vanavond stoppen er geen treinen op treinstations Amsterdam-Belmer Arena en Holendrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Like the sun and the stars, if we're like years apart No, I'm never gonna feel alone Doesn't matter how far, keep you close to me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 En de conclusie was eigenlijk heel kort... Uh, of er veel extra politie zou zijn. Nou, die is er niet. En oh. uh, Vandaar dat we ook geen politiewoordvoerder in de uitzending hebben. Uh, want uh, ja, er valt eigenlijk heel weinig te melden wat uh, dat aan gaat. Er zijn natuurlijk wel wat extra agenten. En uh, ik heb ook uh, nog wat politiemotoren gezien vanochtend. Uh, maar verder is het gewoon heel erg rustig. En overal staan natuurlijk verkeersregelaars en dat soort zingen. daar zaken. Maar dat in tegenstelling tot de brandstof...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 Prince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 Met, uh, jaren 70, You're the delegation and where is the love. Nou, ze zijn uh, in 40 landen staan ze op dit moment uh, op uh, nummer één. Plaat is net uh, vorige week uh, uitgekomen. We hebben het over uh, Elton John en Britney Spears. Jawel, ze hebben uh, als uh, duet hebben ze een uh, plaat uitgebracht. En die heet uh, Hold Me Closer. Uiteraard uh, mag je zeker niet ontbreken vandaag bij Race Radio. Het is wel grappig, die Elton John die snabbelt uh, wat uh, bij. Vroeger had hij een, een, een duet gemaakt met uh, Kiki D, weet je wel, Don't Go Breaking My Heart. Die ken ik wel, ja. Maar ja, die, maar die tegenwoordig uh, doet hij het met uh, Jan en alle man, uh, die Elton John. keer. En nou, uh, nou heeft hij uh, Britney Spears uitgekozen. Ik dacht dat hij met pensioen was. Ja, nee hoor, hij snappelt gewoon hoor. Maar hij had we toch wel een afscheid even, uh, gehad. Uh, ja, is en, het zo? Ja, dacht het wel. Oh, nou ja, hij heeft weer een uh, nummer 1 hit uh, met uh, Britney. Je oh. hoorde uh, Holds Me Closer. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer over uh, naar uh, onze andere studio uh, ja. in uh, Beverwijk. Studio op Beverwijk. Ja, een uh, Auto Passion uh, studio uh, ja. daar. En, uh, daar is uh, Rendel voor de uh, Pit Reporter. Rendel, nogmaals, uh, goedemiddag. Welkom terug. Ja, goedemiddag. Ik moet zeggen, die auto John doet het beter dan ik. <lacht> Ongelooflijk, hè? Nee. Nou pik je nou, gewoon ik uh, Britney Spears. Eerlijk, ik, ik, ik heb niet zoveel met Britney Spears, maar Kiki D was vroeger echt lekker, hoor. Ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> ik weet niet hoe ze er nou uitziet, maar ze was vroeger echt lekker. Ja. Nee, je moet een beetje meegaan met de tijd. Nee. Dus ja, hij, ja, dat, ja dat, kies dat, nu dat. Uh, Britney uit, hè? Ja, ja, oude snoepert. Oude, snoebert. oude snoebert. zo is ja. het, uh, Randall. Oh, nou, uh, welkom uh, terug. Uh, ja, ik heb even een vraagje, ja, Want het was uh, gisteren groot nieuws. Het nieuws over uh, Piastri.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 contact heeft met McLaren. Ja, daar wil we niemand er mee hebben, want uh, weet je, ze zitten niet op zo'n uh, zo re rebel te wachten daar in geval me heen. Maar ja, het bleek dus allemaal uh, toch allemaal goed voor elkaar. Dus ja, hij, gaat, hij komt naar Lendo. We gaan het zien. Ja, zeker. Maar hij is wel uh, toch uh, populair uh, bij de teams, uh, zeg maar, ja, Scooter. Ja, py de moet je echt zien als een uh, gigantisch groot talent. En uh, ik denk dat er wel meerdere teams, uh, uh, als, uh, uh, ik denk dat meerdere teams achter deze jongens uh, gezeten hebben. Uh, en uh, ik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 Ja, geen idee. Ja, het is toeval. Uh, uh, ik, toefen, uh, of, uh, ja, maar ik, ik heb geen idee wat ze daarmee hebben. Maar vergeet niet, die jongens die nemen ook al wat funding mee. Hè? Dus uh, bij mijn McLaren hebben ze niet meer de centjes wat ze vroeger hadden. Met de grote sponsoren toen uh, we allemaal nog met z'n allen rookten in, uh, zeg maar, in, uh, in, uh, in de hele wereld. Toen hadden uh, ze natuurlijk uh, de centjes altijd goed voor elkaar. En als je nu tegenwoordig ziet, is er is één grote van allemaal kleine sponsors op die auto. Dus uh, iedereen die geld meeneemt en ook goed geld meeneemt, en hij neemt een paar Australische sponsors mee. Ja, heb ik nieuws. Je, dan, uh, ...dan zijn ze daar heel blij, ook een beetje blij mee. Geld regeert natuurlijk wel in de 1. Ja, die hele kleine sponsortjes uh, doet me meteen uh, denken aan uh, Jan Lammers, was dat uh, op zijn auto... ...met uh, al die kleine Zandvoorts bedrijven en dergelijke. Met zijn 5.000 euro blokjes, ja zeker. Ja, Dat was natuurlijk, uh, toen ook op Laman, dat was natuurlijk een goed concept... ...wat ook heel veel andere dingen vroeger uh, toch wel meegenomen hebben. Uh, ik moet het even over McLean. ik zit net eventjes nu even naar tv te kijken... Uh, ...en daar staan ze voor het bord uh, van McLean met alle oh, sponsoren. Hoe, hoe kun je het voor, voor elkaar krijgen? Ongelooflijk! Er staan er een op! Er staat er een op! Uh, dus uh, ja, alles wat, wat hij meebrengt, uh, Piastri, en we uh, maar dat ze dat wel voor elkaar hebben. Uh,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 En toen is toch echt heel erg verkeerd bezig. En uh, dus dan kan dat er ook nog voorbij, zeg ik dan maar weer. Oké, okay, Rindel, dus, uh, dankjewel. Nou, uh, volgend uur spreken we hier weer. En dan uh, gaan we eens een beetje vooruitblukken, denk ik, richting die kwalificatie. Ja, ja, absoluut. Oké, okay, nou, dan dankjewel. Dan gaat zij zeggen beginnen op Zandvoort. Je had net nog de derde vrije training gekeken, Randolph. Ja, een stukje. Maar ik, ik, heb, ik moet zeggen, het is vrij druk in de winkel. Maar ik heb wel een stukje gekeken en ik zag dat. Uh, ik hoorde tenminste, uh, opeens beneden de mensen gillen dat Maxime een probleem had. Uh, tenminste, het was iets met de toestand. En hij zit nu op een tiende van de kleur uh, in die derde ring. Dus ik denk.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 Ja, het draait he, dit weekend natuurlijk allemaal om nummer 1 he, tijdens het uh, raceweekend hier op Zandvoort.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 Uh, operationeel uh, is. En uh, elke dag uh, zijn ze geopend... van 9 tot 8 uur. Maar dat is natuurlijk alleen voor... Uh, nou, voor wie eigenlijk, ik weet het niet... Uh, in ieder geval voor de pers. De bobo's. Uh, en de pers is uh, ongelooflijk aanwezig. Want jij was gisteren nog in de Haltenstraat... en dan kwam je SBS 6 tegen. Ja, die stonden gewoon bij uh, Café 4 uh, voor. En bij uh, Hart van Nederland... Uh... ...kwam Zandvoort ook weer uitgebreid in het beeld. Oké, okay, en die stonden gewoon live ook, Gewoon he? helemaal live. Ja, ja, die stonden live ja. met de microfoon tussen de feestende mensen. Ja. En dat waren er een paar, hoor. Ja. Jeetje, minetje. Ja, ja, dan moet ja. wat uh, bieren doorheen uh, geslingerd zijn. Uh. Nou ja, ik... ik zag ze tenne... vanmorgen wel een beetje suf van die fiets afstappen. Oké, oké, oké. Ja, dat is, er, is altijd, er, er is altijd een morgen, hè? Dus, uh, ja, als ja, de morgen is gekomen. Ja, oh, ja dan, precies. dan is ze uh, Jan Smit weer. Nee. ja. ja.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 goes I see a line of cars and they are into black with flowers and my love won't never to come back I see people turn their heads and quickly look away like a new born baby it just happens every day I look inside myself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 Goedemiddag, um, ja, ik ben als, wat ze mooi heet als liaison van de Brand de aanwezig op het circuit. En waarom, dat is toch Frans, een Franse titel? Ja, een beetje een Franse titel, Ja. ja, ja. Nou, wordt word, word, word ook een beetje in het gebruikt hoor. Oh oké, okay, oké. Okay, okay. Maar uh, je bent commandant bij de Brandweer in Zandvoort geweest uh, een, ja. een aantal jaren, um, wat, uh, wat, wat kan je daarvan herinneren als, als bijzonderheid? Nou ja, dat het anders geregeld was dan dat hier het nu uh, geregeld is. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> en ho hoe is het nu hier geregeld in Zandvoort? Want jullie hebben behoorlijk opgeschaald hè. Ja, nou, uh, ja. Uh, omdat het natuurlijk, uh, nou, zoals jullie ook al gezien hebben en ook horen vanaf die uh, goed druk is. Ja.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 Uh, de NS, alle, alle, uh, alle partijen zijn in vertegenwoordigd. hebben om de twee uur overleg met elkaar. Van ja, hoe gaat het? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn knelpunten? Nou, en daar, uh, daar uh, proberen we uh, zelf mogelijk met uh, de DGP uh, het op te lossen. Dat gaat gewoon in goede overheidsdingen helemaal goed. Ja, en, en wat, wat zijn. Uh, want om 12 uur hadden jullie dus het laatste overleg. Uh, wat wat ja. speelt er op dit moment nu nog?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 Okay. Uh, dat ga je alvast voorbespreken. En dan, uh, nou, dan zie je langzaam al eerst de eerste mensen binnen druppelen. Zo, wat ongelooflijk. En tot hoe lang um, blijven jullie daar? Tot, tot uh, uh, s avonds? Ja, dat ligt er een beetje aan. Normaal gesproken hebben we om acht uur s'avonds het laatste overleg.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 Is of interesseert het je me niet? Nou, dit is me zeker. Het helpt natuurlijk wel om hier te zijn. Ja. Uh, dus ja, af en toe hebben uh, we even tussen de ogen mogen we maar even een blik te werpen. Maar uh, de voornaamste taak is dat we hier zijn voor, uh, voor de veiligheid van de mensen die het uh, evenement bezoeken. Ja, oké, okay, dankjewel. Goed, nou eh, nogmaals uh, hartelijk dank voor dit gesprek en uh, graag dankjewel. tot de volgende keer. Oké, okay. goed. Dag, uh, dag Sander. Dag. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Radio. Raise Radio. She's a miracle. Oh, oh, oh. Diamonds. She turns to the diamonds. Whoa. Trying to find out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 als je dit zo meteen hoort uh, op het ZigWee uh, met een uh, dikke boss erbij... dan uh, gaat het wel los hoor, uh, daar uh, Benno. Ja, even de dokter bellen, want volgens mij heb je hier ook oordoppen voor nodig. Ja, uh, ja uh, ik vind het heerlijk. Echt uh, genieten van Twente. En uh, hij uh, gaat zo meteen uh, optreden. Vijf voor half drie is uh, hij aan de beurt En dan uh, zul je zeker ook uh, deze zingen horen. I want you op het ZigWee. Uh,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 Really good things you do, they make me know, know oh, no. This distance is taking a hold of me for sure baby. Oh, no, Come. Oh. Pull over She be not this kind of things Where they make man see, ya. see ya. And me I understand Say your dad no Like me uh. See me I won't make it no save me there for you God And if not you price me that I like those See ya I never And if I'm you for This love will make love love me make me, me, me The dark machine that you are not Without you, without you I'm a good with you I'm not gonna tell me what's up bingo bingo I never could you, I'm I like you like baby this love making me this sad no no I'ma gonna tell you what's up bingo I love that make me the loser so I'm so more so so so so so so so I wanna make you loser baby I'm like make you loser baby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 Het voormalige Corendon Paviljoen. Dat, hebben ze nu, dat heet nu Jack's Paviljoen. Je zou bijna denken dat uh, Jack Ploy ja. daar de aandelen heeft. de uh, ja. het? Maar, nou, ik, ik, ik, was, uh, ik was er. Maar ik kwam uh, alleen Gaston tegen. En die zegt, ja, hij is net op zijn fiets weggegaan. Dus ik kon het hem helaas niet meer vragen. Uh, van hoe, uh, hoe of wat. Had hij geen uh, grote enveloppe uh, bij zich? Uh, Gaston om, uh, niet, nee, nee. Die was daar oh, gewoon jammer. aan het werk. Dus, uh, dus okay. ja, die was dus bezig. Uh, maar ook de uitzendingen van Grand Prix Radio. Die komen daar ook uh, vandaan.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 Maar uh, als je dan echt uh, van rust zou zoeken, ik zou bijna zeggen ga hier achter kijken, nou, daar kom je bijna niemand tegen. Dus het is echt, uh, er zijn ook wel rustige plekken in Zandvoort. Mm, nou, heel goed, want we krijgen nog iemand in de uitzending van uh, rust aan de kust, uh, toch? Alweer, oh, oh, nou, dus dat ja, komt nou, ook goed we helemaal aan het, het eind. Stichting Duinbouw. <laughs> Stichting Duinbouw. Ja.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 en zo veel, zo vaker, zo compleet. Je tanden mee op en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je zocht me bijna op. Geweldig vond je mij. Je hield van me Je hunkelde, je smeekte, je smachtte, je kwelde, je gilde, jezelf. Net als in de veel.